Dit is Maud Geurs met het NRS Journaal. Asielzoekers die vaak overlast hebben veroorzaakt... moeten met de jaarwisseling binnenblijven, vindt staatssecretaris Dijkhoff. Hij wil deze mensen huisarrest opleggen... en heeft daarover met burgemeesters gesproken, zei hij op NPO Radio 1. De burgemeester van Groningen luidde pas geleden de noodklok... over asielzoekers uit veilige landen die in Nederland misdrijven plegen. Volgens Dijkhoff kwamen dit jaar 28.000 asielzoekers binnen... Ruim 22.000 vreemdelingen die hier niet mochten blijven zijn vertrokken. Het kabinet ziet niks in anoniem solliciteren bij het Rijk. Minister Blok raadt een motie daarover van de Tweede Kamer af. Volgens de PVDA is anoniem solliciteren een goed middel om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen. Het Rijk heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Maar minister Blok zegt dat het eerdere proeven is gebleken dat anoniem solliciteren niet leidt tot een diverse personeelsbestand. Paus Franciscus heeft een brief geschreven aan de Syrische president Assad. Die moet volgens de paus de internationale wetten respecteren waardoor de burgers in Syrië worden beschermd en hulp kunnen krijgen. De paus roept Assad en de andere strijdende partijen op... om een einde te maken aan de burgeroorlog in Syrië. Die duurt nu al vijf jaar en heeft honderdduizenden levens geëist. Jan Smit heeft de Lode Leeuw gewonnen... als meest irritante BN'er in een tv-reclame. Hij is te zien in commercials van brillenwinkel Pearl... en zingt daarin ook de slogan van de optiget. Smit zei in het tv-programma Radar... dat hij er niet echt wakker van kan liggen. De Lode Leeuw voor de irritantste tv-reclame van het jaar... gaat naar Tele 2 voor het spotje De ouderen van Tegenwoordig. Daarin zijn ouderen te zien die op het deuntje van De Jeugd van Tegenwoordig... van alles doen met een mobieltje. Het weer vannacht op veel plaatsen regen. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen vooral in de ochtend en avondperiode met regen. Het wordt acht graden. En dit was... VFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij Zandvoort beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw, warmte, warmte. warmte. kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met men nu nu ZFM Cinema. Ja een hele goede avond. Welkom bij twee uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Alco en we gaan verder met het draaien van filmmuziek. En dat allemaal op de klant kunt van Collectie komen. Nou, laten we maar gauw beginnen, want we hebben een heel vol uurtje. Uh, we beginnen altijd met een hit, een grote hit. En dat is deze keer The Rose. En iedereen kent het nummer natuurlijk van Bette Midler. Maar ik heb het nu een uitvoering van Aileen Page... Volgens mij is dat een musicalster uit Engeland. Uh, die heeft ooit een cd'tje gemaakt. Cinema, waarop ze allemaal film-songs uh, uh, uh, zingt. En ik vond The Rose wel een aardige. In, oh, we hebben altijd natuurlijk Bette Mittler, maar dit is wel een fraaie uitvoering: The Rose. Erleen Page. Drowns the tender Bij een soundtrack terecht van een film die uh, 16 december vrijdag aanstaande op televisie is: Finding Neverland. En ik begin met een uh, bekende melodie daaruit: Finding Neverland, Where is Mr. Barry? Mooi soundtrack hoort bij deze film Finding Neverland. Het verhaal gaat over... Uh, het is eigenlijk een fijne snotterfilm... over de Schotse toneelschrijver J.M. Barry... die na de ontmoeting met de weduwe Davis... en haar vier zoons inspiratie krijgt... voor zijn beroemde stuk Peter Pan. Uh, Barry ontmoet het gezin in het park... waar hij al snel de leiding neemt... in de fantasievolle spelletjes van de jongens. Hij is vooral begaan met Peter... de jongen die een gebrek aan fantasie lijkt te hebben. Moeder stimuleert zijn omgang met haar kinderen. Ze hebben immers behoefte aan een vaderfiguur. Absoluut niet waar gebeurd, maar dat doet niks af van de kwaliteit. Mooi film, hele mooie muziek van Jan Kasmarek de uh, Stairs. Stukje uit deze soundtrack. This is Neverland. Ja, Finding Neverland is een perfecte soundtrack... gemaakt door Jan Kakmazadik. This is Neverland. Nou, verderop in het programma komt deze componist nog een keertje terug. Maar het is een lang nummer, dus ik ga het niet helemaal laten draaien. Het is wel perfecte muziek voor de late avond natuurlijk. Om heerlijk bij tot rust te komen. En dat tot rust komen, dat weet ik weer... Uh, met een andere componist wat te veranderen. Die, uh, en dat is uit de film... Inside Man. Eens even kijken hoor, wat ik daarvan heb opgezocht. Inside Man. Oh ja. Nothing yet. Inside Man, de film van Spike Lee. Sideman is uh, vrijdag 16 december om half negen op Veronica te zien. En niets is wat het lijkt in deze geslaagde bankoverval van Spike Lee. Op een drukke dag wordt midden in New York een bank beroofd. Ieder leider van de overval zorgt ervoor dat gijzelaars en bankrovers niet van elkaar te onderscheiden zijn. En uh, eist een vrije aftocht in een vliegtuig. Politieonderhandelaar Kate Frazier moet proberen de situatie tot een goed einde te brengen. Maar krijgt te maken met de mysterieuze White. Madeline White. Uh, nog eens een stukje muziek uit deze film. Muziek is van... Is van Terence Blanchard. En bekende jazzman. Ja, zowel Inside Men als uh, Finding Neverland zijn allebei, alle twee vier sterrenfilms. Uh, en dat is zeker de moeite waard om daarnaar te kijken en te luisteren naar de muziek. De soundtracks zijn van beide bijzonder aardig. Uh, wat ook een aardige soundtrack is, is de film uh, We Shall Dance. Shall We Dance, moet ik eigenlijk zeggen. Daar zit uh, een beetje jazzachtige muziek in. Met in overal Richard Gere. Uh, en daar gaan we wat van draaien. Under the Bridge of Paris. Dat zijn natuurlijk de klanken van Dorcas Cohen. En dat komt allemaal uit de film Shall We Dance. Een film met Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon en Stanley Tucky. Elke dag ziet de uitgebluste advocaat John Clark, gespeeld door Gere... op weg van zijn werk naar huis, een melancholiek kijkende vrouw... voor het raam van een dansschool staan. Uh, hij, hij doet hem besluiten om uh, te gaan leren stijldansen. Terwijl zijn vrouw hem van overspel verdenkt, uh, gaat hij uh, uh, aan de slag ans, uh, om dansen te leren. Dus een grappig film met uh, grappige jazzmuziek. Ook deze muziek, Happy Feet. En daar is de muziek van uh, Millen Eker, Echter. Echter. Bekend meloetje. geinig om filmmuziek te draaien. Want je kan zo van een klassiek... rustige muziek naar een beetje... jazzy muziek gaan. En dat is toch wel grappig om te doen. Uh, wat ik een grappige film vind... om over dat woordje grappig nog eens bij stil te staan... dat is een oude film. Ik denk de eerste film zelfs van Woody Allen... Take the Money and Run. Amerikaanse komische film, geregisseerd... en deels geschreven door de Woody Allen. Het gaat over... een blunderende dief... Virgil Starkwell... Uh, je, je ziet hoe hij op jeugdige leeftijd reeds in het criminele circuit belandt... en zijn misdaden pleegt. En voor het eerst in de gevangenis terechtkomt... maar ontsnapt en een gezin sticht. En uiteindelijk door de FBI gepakt wordt. Maar de muziek is van Marvin Hamris, En dat vond ik even een van de mooie filmcomponisten. Dit is de titelmuziek. Misschien herken je het nog. And Run een film van Woody Allen, uh, hij is eigenlijk de eerste die ik, ik zo, ik doe het uit mijn hoofd hoor en daarna zie je natuurlijk heel veel jazzmuziek gaan gebruiken in zijn films. Uh, Breakfast for Two. muziek is dat, van uh, uh, Marvin Hamlis. Uh, en daar kom ik bij, eigenlijk bij, uh, ja, ik heb nog niet zoveel kerstfilms uitgezocht. Ik, uh, maar ik doe er eentje die ik altijd wel heel mooi vind. Dat is Love Actually. Daar zit een mooi instrumentaal nummer in. De Glasgow Love Team. Uit Love Actually. Zal vast wel op televisie komen. naar kerst, en dit is eigenlijk een van de eerste kerstfilms waar ik wat uit draai. En ja, als je hier zo in de studio om je heen kijkt, zie je dat het hier uh, waanzinnig mooi versierd is. Een uh, prachtige kerstboom staat er met kaarsjes. De ramen zijn allemaal uh, volgehangen met uh, kerstlichtjes. Dus ik krijg ontzettend veel zin opeens om toch een kerstnummertje te draaien. En dan kies ik voor een bandje wat ook altijd de titelmuziek van dit programma uh, zingt: Calexico. Die hebben ooit een mooi nummertje gemaakt. Gift Christmas Change: Misschien is dat wel van toepassing op cadeautjes die je eventueel gaat krijgen. You Go back home where. Where do you come from? Something's missing from your life Felt it all along Retrace your steps Balance and check Where it all went wrong your Spirit is broken The path is overrun Can't move forward And nothing gets done I hope you can find some In a piece along the way Whatever it takes I pray you'll make it Home On Christmas Day In case you don't Find what you need When you finally arrive And your heart is snowed in There's no warmth or light Take this candle with you And book of matches as well As you're climbing the walls No answers at all Except the gift you give yourself Two times Mexico. Als we dan toch in het kerstverhaal beland zijn... dan kom ik bij een film die ook van de week op televisie is. Ik moet even kijken wanneer niet precies is. De Holiday, een film die volgens mij ook wel ieder jaar gedraaid wordt. En ik zie dat die donderdag is. En dat is de muziek van Hans Zimmer En dat is best wel aardige muziek, de Holiday. De film is nooit zo hoog gewaardeerd. Ik dacht dat het maar één of twee sterren had. Het verhaal is natuurlijk een beetje zoetsappig. Maar de muziek wordt ook heel vaak in documentaires gebruikt. Ik ga er een paar draaien gewoon. Maestro, Hans Zimmer. De aanstaande donderdag 15 december om half negen op televisie. Een film van Nancy Meyers met in Cameron Diaz... Kate Winslet, Judd Law en Jack Black. Amanda heeft uitgemaakt met een vriendje omdat hij is vreemd gegaan. Iris' vriend heeft trouwplannen, maar niet met haar. Het is bijna kerst. De meiden moeten eerst eens helemaal uit. De Amerikaanse Amanda ruilt tijdelijk haar woning met de Britse Iris. En al snel staan de kerels uh, Law en Black op de stoep. Niemand had gefilmd, maar met interessante muziek. En uh, daar gaan we nog meer van draaien. Christmas Surprise. Hans Zimmer nogmaals. Ja, dat themaatje dat komt uh, toch eigenlijk steeds in al die stukken uh, terug. Over Hans Simmer met uh, uh, The Holiday en dan komen we bij een film, die is uh, A Dog Story. Muziek weer van Jan Kasmarek. Van Hachiko uit Dog Story Die is woensdag 14 december Naar nou, voor de echte hondenliefhebber een must natuurlijk Een film van Lasse Huilstreum Met Richard Keer de hoofdrol Op een avond vindt de docent Parker Wilson gespeeld door Gear Een hondje op het station Hij neemt het beestje mee naar huis En al snel raakt hij verknocht aan Hachi De slimme hond wacht elke avond trouw op het station Tot de trein van Wilson aankomt op een dag is Wilson overleden. Toch blijft Hachi dag in dag uit wachten tot verbazing en bewondering van het hele dorp. Waar gebeurt en voor wie de overdadige sentiment niet schuilt, hartverwarmend. Uh, volgende nummers: is Parker en Hachi Walk to the station. Prachtige muziek van uh, Jan A.P. Kasmarek. Uh, to Train Together. Laatste. Ja, dit, we gaan toch afscheid nemen van Jan Kasmarek met uh, Hi Hijatko. We gaan toch altijd even nog één nieuwe film erbij pakken. En dat is de Frans-Canadese film Mal de Pierre. En daar gaan we wat muziek aan draaien. Die film is deze week in de uh, première gaan in de bioscoop. Mal de Pierre. De muziek is van Daniel Pemberton. Mal de Pierre, even kijken. Uh, La cure, l'arrivée. ...is een film met Marion Cotillard in de hoofdrol. Als jonge vrouw in het naoorlogse Frankrijk wil Gabrielle... groot en meeslepend leven. Maar ze is haar tijd ver vooruit en worden haar bezorgde ouders... ...gekoppeld aan een degelijk maar saaie José. Met hem leidt ze een degelijk maar leven... ...waar ze langzaam maar zeker gek van wordt. Gelukkig wordt het in het sanatorium waar ze naartoe gestuurd wordt... ...ook spannend om ze daar iemand tegen... ...de oorlogsveteraan André. Uh, ja, een beetje romantisch natuurlijk... Muziek Daniel Pemberton Ja, het zit er alweer op. De twee uurtjes uh, CFM Cinema zijn alweer voorbij. Dus uh, we moeten gaan afsluiten. Dus ik moet eigenlijk even kijken waar ik onze titelmuziek heb staan. De titelmuziek van Donna Maison. Even kijken waar die staat vandaag. Donna Maison. Komt-ie. Je hebt geluisterd naar CFN Cinema. Van alles hebben we weer gedraaid. Mooie muziek, romantische muziek, klassieke muziek, popmuziek, jazz. Zat er allemaal weer bij. En dat doen we volgende week nog een keer natuurlijk. Dus ik zou zeggen, maak er een mooie filmweek van. Tot volgende week. Sleep wel en vanmorgen gezond weer op. See you next week. Zelfde tijd, zelfde zender. CFN.